Apropos. Apropos. Cultuur op Radio Scorpio. Het is feest vanavond. Het stuk sluit de deuren van het oude seizoen. En ook apropos heeft ervoor gezorgd dat er iets speciaals op het menu staat. Radio Scorpio organiseert vanavond een heuse benefietavond en wij organiseerden een pimpactie. Welkom.